De elven en de schoenmaker. Er was eens een schoenmaker en zijn vrouw. De schoenmaker verdiende zijn brood met het maken van nieuwe schoenen... en deze op de markt te verkopen. Ondanks zijn harde werk kreeg hij het niet voor elkaar... om met dit beroep genoeg geld te verdienen. Ze hadden moeite om de huren te kunnen betalen. En toen kwam daar de dag dat de schoenmaker niet genoeg geld had... om leer voor zijn schoenen te kopen... Het enige dat hij nog had was één lapje leer in zijn hele winkel. Dit is misschien de laatste kans die ik heb om aan de schoenen te werken. Ik zal de beste schoenen maken met dit leer. Hij ging zitten zoals hij al veel jaren deed en voorzichtig snit hij het leer. Tegen de tijd dat de zon onderging was hij klaar met snijden en begon de schoenen te naaien. Toen het nacht was, zette hij de schoenen op tafel. Ik zal stoppen voor vandaag. Morgen zal ik het paar afmaken. Hij deed de deuren van de winkel op slot en ging naar huis. De volgende dag maakte hij zich al op tijd klaar. Tot straks, schat. Vandaag is de laatste dag in de winkel. Het zal snel tot een einde komen. Maak je geen zorgen, lieverd. We komen er snel bovenop. Verlies nooit de hoop. De schoenmaker wist dat haar aanmoediging geen zin had. Hij lachte naar haar en vertrok naar zijn werk. Toen hij de deuren van de winkel opendeed, zag hij iets ongelooflijks. Er stonden een paar mooi gekleurde schoenen met delicate borduzel op de plek waar hij gisteren zijn werk had achtergelaten. Ah, hoe is dit mogelijk? Nou, ik moet geen tijd verspillen. Ik moet dit meeste werk op de markt verkopen. Hij haastte zich naar de markt en verkocht de schoenen. Met het geld dat hij had verdiend, kocht hij meer leer. De rest van de dag zat hij in de winkel het nieuwe leer te snijden om meer schoenen te maken. Toen de dag ten einde kwam, ging hij naar huis en liet de schoenen onaf achter. Tijdens het eten vertelde hij zijn vrouw over wat er gebeurd was. Ik zei je toch? Verlies de hoop niet. Je bent een hard werkende man. Vroeg of laat krijgen we wat we verdienen. Toen hij de volgende dag in de winkel kwam... zag hij tot zijn verbazing verschillende paren prachtige schoenen op de tafel... waar hij stukken leer had achtergelaten. Dit is een wonder. Door de jaren heen heb ik moeten zwoegen om geld te verdienen met mijn harde werk. Maar het lukte niet. Ik denk dat iemand me probeert te helpen. Weer haastte hij zich naar de markt om meer leer te kopen. Voorzichtig gesneden leer van meerdere schoenen liet hij achter op de werktafel. In de ochtend vond hij weer schoenen die op hem wachten. Er waren sandalen, laarzen, balletschoenen, klompen... ...stappers en mocassins met verschillende kleuren. Oh, wat een schitterende schoenen. Een vreemde helpt mij met goede bedoelingen. Als dit zo doorgaat zal het geld nooit meer opgaan. We zullen gelukkig kunnen leven. De schoenmaker begon stukken achter te laten. Klaar voor het prachtige handwerk van de vreemde. Dit ging zo weken door. Elke ochtend vond de schoenmaker meer schoenen... Al snel stond hij bekend als de maker van de meest mooie schoenen in het dorp. Ze bouwden een mooie villa om in te wonen. Kijk eens hoe ons leven is veranderd. Het was een kwestie van tijd. Ja, mijn liefde. Je hebt me altijd aangemoedigd en nu is het gelukt. Ja, we moeten de vreemdeling die ons helpt niet vergeten. We moeten erachter komen wie het is zodat we iets kunnen doen om hem te bedanken. Maar ze verlaten de winkel altijd voor de ochtend. Hoe kunnen we hen ontmoeten? Morgen verstoppen we ons zodat we hen kunnen zien. Ja, dat is een goed idee. Ik wil ze bedanken voor hun hulp. De volgende dag, zoals gewoonlijk, sneed de schoenmaker het leer gedurende de dag. In de avond kwam zijn vrouw naar de winkel, zoals afgesproken. Zullen we ons verstoppen? Ja, we kunnen ons in die kast verstoppen. Zo verstopten ze zich in de kleine kast achter de werktafel en wachten. Rond middernacht hoorden de schoenmaker en zijn vrouw stemmen een mooi melodietje neuriën. Ze spiekten uit de kast en waren verbaasd toen ze twee schattige elfjes zagen... met kapotte oude kleren die door het raam naar binnen kwamen. Ze sprongen naar binnen... De elfjes neurieden en dansten en sprongen in de lucht. Het waren de gelukkigste wezens die de schoenmaker ooit had gezien. Nadat ze hadden rondgedanst, gingen de elfen aan de tafel zitten en maakten de schoenen. Ze sneden, naaiden, kleurden en decoreerden de schoenen één voor één. De schoenmaker en zijn vrouw bekeken het met blijdschap. De schoenmaker was verbijsterd over een schoenmaaktalent. Eindelijk was er een weer paar schoenen klaar om te dragen. De elfen sprongen uit het raam en verdwenen. Het waren elfen die ons elke dag kwamen helpen. We moeten een manier bedenken om ze te bedanken. Ja, natuurlijk. Maar wat kunnen wij doen voor hun? Ze droegen erg oude en kapotte kleding. We geven ze wat kleren. Dat is een briljant idee. Ik zal nieuwe schoenen voor ze maken. Ik zal mooie, warme kleding voor ze maken. Het echtpaar werkte om de cadeaus voor de elfen te maken. Na een week had de schoenmaker twee kleine paren laarzen met bond genaaid. De vrouw naaide twee kleine vleesjasjes met matchende shirts en wollen broekjes. Deze schoenen en kleren zullen zo schattig staan. Ik ben heel ongeduldig om ze de kleren te zien dragen. Morgen is het kerstavond. We zullen de winkel versieren voor kerstmis en de cadeautjes op mijn werktafel leggen. Het echtpaar versierde de winkel voor kerst en legde de cadeaus op de werktafel. Om middernacht hoorden ze daar weer de elfenstemmen. De elfen maakten weer een theatraal entree... Ze waren blij en dansten. Maar toen ze de tafel zagen, waren ze verbaasd. Waar is het werk van vandaag? Kijk broer, hoe mooi de kleren en laarzen zijn. <lacht> ze zijn ook heel kleurrijk. De schoenmaker zal dit wel gedaan hebben uit dankbaarheid. Hij zal wel blij zijn met ons werk. Ja, <lacht> laten we het aanproberen. De elven trokken de kleren en de laarzen aan. Ze pasten perfect. Jij ziet er knap uit. En jij ziet er geweldig uit. Dit zijn geweldige kleren. En hele mooie schoenen. Ik heb zin om te dansen. Laten we dansen, broer. En weer dansten ze, blij als altijd. De Schoenmaker en zijn vrouw waren heel blij dat de elfen blij waren met de kleren en laarzen. Na een tijdje sprongen de elfen uit het raam en verdwenen in het maanlicht. De schoenmaker en zijn vrouw kwamen tevoorschijn. Oh, lieverd. Ik ben heel blij dat ze de cadeaus mooi vonden. Oh ja, het is tijd om het te vieren. Laten we naar huis gaan. Het was eerst de kerstdag. De schoenmaker sneed zijn leer en liet het voor de elfen op de werktafel achter. Maar toen hij de volgende ochtend terugkwam, lagen er geen nieuwe schoenen. Hij ging naar huis om het zijn vrouw te vertellen. Onze elfen zijn niet teruggekomen. Er waren geen schoenen. Dat is oké. Okay. Ze hebben ons al genoeg geholpen. Je zal weer moeten werken, net als altijd. Ja, ik zal weer werken leert wat mensen willen en wat ze mooi vinden. Ik zal de beste schoenen maken. Toen ging hij weer naar zijn werk. Net zoals hij dat altijd had gedaan voordat de elfen kwamen. En net zoals de elfen deden... waren zijn schoenen mooier dan ooit.